En aan de telefoon hebben wij Danny Pietersen. Overigens, dit nummer zou wel een heel mooi nummer zijn om op te bewegen, denk ik. Ja, dat denk ik ook zeker. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, cool to be fit. Um, het, gaat het nou om die kinderen? Om, gaat het nou om de ouders en de kinderen? Of gaat het uh, om ja, allebei? Het ligt net over welke leeftijd het is inderdaad. We hebben, op dit moment hebben we een programma dat cool to be fit heet voor, voor kinderen. Van 8 tot en met 13 jaar. Uh, en we, we willen in ieder geval een programma maken voor, uh, ook voor oudere mensen, gewoon 18 plus. Dus het maakt in principe niet uit hoe oud je dan bent. Dus eigenlijk, eigenlijk alle leeftijden, ja. Ja, maar uh, het hoeft niet per se altijd samen te zijn. Ik bedoel, er zijn ook gewoon ouderen zeg maar, die meedoen aan dit programma of kunnen meedoen aan dit programma. Uh, nee, bij het programma wat we nu doen uh, is het in principe gericht op de kinderen, maar ook wel op het hele gezin. Uh, dus bij het programma ja, zijn de kinderen voornamelijk aan het sporten. Uh, krijgen ze bijeenkomsten, maar daar worden ook de ouders in betrokken. Uh, dus ook de ouders krijgen informatie over voeding, maar ook over gedrag. Uh, en dat is soms gezamenlijk met de kinderen, maar soms is dat apart. Ja, uh, het is een nieuw programma. Hè? Cool to be fit is, is in uh, 2020 gestart... Mm -hmm. Of tenminste, de gemeente Zandvoort uh, is, is ja. daarmee gestart. Uh, is dat ook via de gemeente ontstaan of is dat iets wat zeg maar particulier is ontstaan? Uh, nee, het, het is al in meerdere gemeentes in het land is het, wel, uh, zijn, zijn, is het programma wel uh, ja, al vaker gedraaid en daar hebben we het ook vandaan. Uh, en het is ontstaan eigenlijk vanuit een, ja, gewoon vanuit een behoefte dat we steeds meer uh, toch wel kinderen zien met overgewicht. Uh, toen kwamen we dit programma tegen. Uh, ook destijds uh, waren we bezig met het lokaal sportakkoord in Zandvoort. Ook samen met de gemeente en alle andere partners erbij. Uh, en toen is eigenlijk dit programma ontstaan. Uh, en hebben we het programma meegenomen in het lokaal sportakkoord. Waardoor we ook wat, ja, wat financiële ondersteuning kregen om dat toch, uh, toch uit te kunnen voeren. Ja, nou, het zijn niet de, de, de eerste de beste die zeg maar meedoen. Hè? Er is een, een, een buurtsportcoach, er is een diëtist, een kinderfysiotherapeut... Um, een psycholoog, uh, jij bent sportinstructeur, uh, wat, wat zijn de andere disciplines die meedoen? Bijvoorbeeld van Peter Paardenkoper en Ilse Keijzer? Ja, um, zij hebben meegeholpen. In het, uh, tenminste, Ilse heeft uh, het programma geïnitieerd. Um, naar de huisarts is een belangrijke doorverwijsbron eigenlijk. Er komen natuurlijk veel kinderen en gezinnen bij de huisarts. Um, zij signaleren ook veel bij de, bij de kinderen en bij de gezinnen, dus... Ja, belangrijke samenwerking ook met huisartsen om ook ja, voldoende aanwas te hebben zeg maar, voor het programma. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld bij de, bij de scholen. Uh, we hebben goed contact met de kinddocent ook. Uh, met de directies en ook de scholen en het onderwijs zijn ook een belangrijke bron van, uh, ja, van informatie voor ons. En ook voor de kinderen zeg maar, om dat door te verwijzen. Ja, precies. Want hè, een kind wat uh, niet meedoet op het schoolplein met voetballen, om maar even wat te noemen... Daar, ja. daar, en daar zou je dan als een signalering kunnen zien van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Wat, uh, wat kunnen we doen? Waar kunnen we helpen? De ouders erbij betrekken inderdaad. En uh, op die manier zorgen dat een kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Daardoor zowel lichamelijk als geestelijk. Ja, ja helemaal eens hoor. Je ziet, uh, ja, we, we helpen graag zeg maar, kinderen en gezinnen... Gewoon die niet zoveel sport en bewegen. Of die willen werken aan een gezonde leefstijl bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal factoren die, uh, ja, die kunnen bijdragen, zeg maar, waar wij iets mee kunnen doen. Ja. Kun je ook zeggen dat het van een bepaalde dat een bepaalde oorzaak is dat dit gebeurt? Is dat, hè, bij kinderen is dat ook omdat ze misschien te veel op hun tablet zitten of achter de computer zitten? Of, of zijn vooral de, de psychische achtergronden een belangrijke reden? Nou, er zijn natuurlijk ja, landelijk wel wat algemene cijfers bekend. Dat kinderen steeds minder buiten spelen. Dat ze steeds vaker achter de pc zitten, gamen. Eh. Maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Als je gewoon dagelijks voldoende beweegt. Uh, maar ook dat neemt helaas gewoon af. En dat is denk ik wel een landelijke trend die, uh, die je nu veel ziet. Waardoor kinderen ja, toch ook steeds zwaarder worden. Ja. Uh, en dat ja, vind ik best wel zorgelijk ook wel, Ja. ja. Nou ja, goed, er is ook een diëtist erbij betrokken. Dus het, het, is, ja. het is en. en, en hè. Het zijn de factoren natuurlijk uh, die, die zeg maar elkaar versnellen. Of in ieder geval elkaar uh, ja, nou zeg maar aansterken om, om de fouten mee in te gaan. En, en dat is natuurlijk wel heel mooi dat jullie daar mee kunnen werken. Met een ja, diëtist het. en een fysiotherapeut. Ja, en het is ook niet zo dat het programma echt heel strak is gericht op uh, ze moeten echt keihard sporten en je moet je aan je voedingsschema houden. Zo is het programma helemaal niet erop gericht. Het programma is echt ja, gebaseerd ook op gedragsverandering. Dus nou, welke keuzes maak je nou met betrekking tot voeding? Wat zijn gezondere keuzes? Hoe ziet nou zo'n zo weekmenu eruit? Ja. Um, maar ook met bewegen proberen we gewoon in ieder geval twee keer in de week bij ons uh, te sporten. Um, en ook daarnaast ja, toch wel elkaar proberen uit te dagen om ook lekker uh, te, te gaan bewegen. door doorlopend naar school te gaan. Uh, misschien ja. ergens bij een sportvereniging te sporten. Uh, dus eigenlijk ja, meer richting het verdragsverandering. Uh, ja. dan echt een, een heel streng dieet zo, bij wijze van spreken. Nou ja, ik, ik, ik weet uit ervaring dat er ook vaak mensen, zeg maar, uh, die het financieel niet zo makkelijk hebben, vaak ook de verkeerde keuzes maken van, uh, om, om dingen te eten. Hè. Dus dat ze denken dat, dat gezond eten zo duur is dat ze zich dat niet kunnen veroorloven en daardoor heel snel in de verkeerde sector terechtkomen qua eten. Uh, ja. da daar kunnen jullie natuurlijk ook heel prima aandacht aan geven. Ja, we, we hebben sowieso gewoon meerdere bijeenkomsten ook over voeding en welke keuzes, ja, welke voedingswaarden zitten nou in, in welke producten bijvoorbeeld. Ja, daar gaat de diëtist uh, met de ouders alleen, maar ook met de kinderen erbij, zeg maar, gezamenlijk ook naar kijken. Uh, we gaan ook wel eens dat we naar de supermarkt gaan en dan uh, met elkaar gewoon de etiketten bekijken, zeg maar, van producten. Ja. Uh, dus ja, dat zijn allemaal leuke dingen om. Uh, met elkaar aan het werken in ieder geval. En, en waar, waar vindt bijvoorbeeld de activiteiten plaats? Uh, sportactiviteiten, waar, waar, ze, waar worden die gegeven? Uh, op dit moment worden ze uh, buiten gegeven. Normaal gesproken deden we het altijd binnen. Uh, op de dinsdag was het altijd in de korversporthal in de, in de En op de donderdag in de gymzaal beneden bij de blauwe tram. Oh ja. uh, allebei van vier tot vijf. Uh, maar op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk dat we in een sporthal zitten. Dus doen we eigenlijk, uh, ja, nu een paar maanden doet... Uh, mijn collega Duco doet uh, activiteiten buiten op, uh, op een sportveld in, uh, in Zandvoort Noord. Dus dat gaat prima. Ja, op zich is daar natuurlijk ook niks mis mee om dat uh, buiten ja. te doen. Bedoel, ja, alleen als het heel erg slecht weer is, dan is dat misschien iets minder prettig, maar... Uh... Toch merk je dat in deze tijd, uh, dacht ik dat ook. Maar het valt eigenlijk wel mee hoe, hoe vaak het slecht weer is eigenlijk. Het kan eigenlijk gewoon heel snel van doorgaan. Mijn collega zegt ook heel vaak van uh, een beetje regen. Dat, dat, dat de kinderen komen toch wel lekker sporten. Dus ja. die gaan gewoon door. Ja, als ze de goede motivatie hebben, dan, uh, dan gebeurt dat inderdaad. Als je kijkt zo rond de boulevard, het is wel heel grappig. Want er zijn diverse groepen die buiten sporten. En uh, je ziet ze steeds op een andere plekje, zeg maar, rondom die Venema uh, flat. En de passage. De ene keer staan ze aan de rechterkant, de andere keer aan de linkerkant, afhankelijk van waar de wind vandaan komt. En dan. Ja, dan, ja ik vind het echt prachtig om te zien. Ja, nou, ik vind het ook wel mooi om te zien. Want ja, deze tijd is natuurlijk uh, buiten van, van leuk natuurlijk. Maar op het gebied van sporten ben ik wel blij dat ja, sport wordt echt, uh, is belangrijk, zeg maar. Is echt belangrijk om te doen. En dat wordt gelukkig in alle uh, media wordt het ook ja goed bekendgemaakt. Dus dat is voor ons natuurlijk alleen maar prettig... Dat, dat sporten zo belangrijk wordt gemaakt in deze tijd. Ja, en als je ze buiten ziet sporten... Hè, dus als je ziet je, je fiets ergens langs... en je ziet een hele groep mensen buiten sporten... Dan, dan denk je ook van... nou, dat is zo gek nog niet, weet je. Blijkbaar hebben die mensen er veel plezier in... dus uh, dat moet bij mij toch ook uh, kunnen. Ja. ja. Ja, het is een, uh, uh, een dingetje op het ogenblik... Hè? buiten sporten... Uh, Zorgen dat je inderdaad uh, niet te zwaar, uh, te zwaar wordt. Want ik bedoel, mensen, ja, daar moeten ze toch ook wel van zeggen... dat je niet altijd kunt zeggen, ook al ben je misschien een kilootje zwaarder dan dat je was... dat dat dan gelijk slecht is voor je natuurlijk. Maar het nee, moet wel, je moet het wel in de gaten houden. Ja, zeker. En hoe kunnen mensen zich uh, aanmelden? Of zeg je van, nou, dat, dat gaat eigenlijk gewoon via... Uh, de sociale kanalen, hè? dus het pluspunt, of de school, of de huisarts. Ja, in wezen uh, ja, kunnen ze ook altijd naar onze website. of, nou, Eigenlijk alle partners weten wel van het programma af, dus ze weten ons sowieso wat te vinden. Uh, we willen in het nieuwe schooljaar weer starten met een, met een, met een tweede groep. Dus dan, uh, ja, daar zijn nog steeds wel plekken voor beschikbaar, dus kunnen mensen zich nog voor nog aanmelden. Uh, dus ze kunnen naar de website van Team Sportservice gaan... of ze kunnen naar de website van uh, cool to buffet Ze dus heeft ook een eigen website. Ja. Daar vind je alle informatie en daar kunnen ze zich ook op aanmelden. Ja. En, en ik zit even te kijken ondertussen. Nou, dat is, dat is heel simpel. Dat is een kwestie van... Uh... Zit er inderdaad ook een, een vergoeding uh, bij voor mensen... die zich daarbij aanmelden? Uh, via de verzekering bijvoorbeeld? Uh, nee, voor kinderen is dat helaas nog niet het geval. Uh, en dat is ook een beetje het punt dat we uh, uh, voor, voor ouderen ook dit programma willen, willen maken. Voor ouderen heb je landelijk wel de gecombineerde leefstijlinterventies, die programma's. Ook gebaseerd op ja, gedragsverandering en gezondheid en, en ook veel met voeding. Uh, maar in dat programma zit nog heel weinig met bewegen. En graag willen we die combinatie zoals we die bij cool hebben voor kinderen. Met, ja. met voeding en bewegen en gedrag. Ook willen, willen we die organiseren ook voor ouderen. Ja. Uh, en die vergoeding die is vaak wel te vinden in uh, bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekering, ja. uh, vanuit het basispakket, uh, komt dat steeds meer dat dat wordt vergoed voor mensen en dat ja, vind ik wel een goede ontwikkeling. Zeker, maar goed uh, voor de mensen die zeggen van nou ja krijg je dan niet van mijn verzekering, is er, is er wel een potje waar mensen zeg maar uh, een, een vergoeding uit kunnen krijgen om bij jullie deel te nemen? Ja, we hebben ook goed contact met het uh, Jeugdfonds Sport en Cultuur. Uh, daar kunnen ze ook altijd een aanvraag indienen. Uh, om eventueel uh, ja, een vergoeding te krijgen om mee te doen, ook met het programma wat wij in Zandvoort doen. Ja. Uh, dat is ja wel vaak voor gezinnen die het, die het wat minder breed hebben natuurlijk. Ja. In Zandvoort hebben ze hebben we ook wel de Zandvoortpas, uh, waar we ook goed contact mee hebben. Dus ook er zijn mogelijkheden. Breed. Ja, er zijn mogelijkheden zeker. Ja. Nou. Hartstikke goed. Uh, noem nog even de twee uh, websites waar mensen naar kunnen kijken. Hè, buiten de cool to be fit en die 2 is dan een uh, geschreven 2. Ja, een andere website is uh, TeamsportService-Zandvoort. Daar vind je ook alle, ook alle andere activiteiten die wij in Zandvoort doen voor de jeugd en de ouderen. Ja, goed. Nou, ik, uh, ik hoop dat mensen niet aarzelen en zich gewoon aanmelden bij jullie. En uh, voor de rest uh, zal het inderdaad via de school of via de sociale kanalen ook wel uh, goedkomen bij jullie. Ik, ja, uh, hartstikke fijn. Ik dank je wel voor dit gesprek en uh, wens je veel succes uh, bij uh, het fit houden en, uh, <laughs> en krijgen van kinderen en ouderen. Ja, daar doen we zeker ons best voor. Bedankt uh, voor de tijd. Fijn weekend. Dag. Zelfde, goed. Groetjes. Dag.